De controles worden vooral in de grensstreek gehouden en zijn gericht op mensen met zwart geld in het buitenland. Het wordt, steeds, het wordt voor hen steeds moeilijker om hun vermogen geheim te houden. Staatssecretaris De Jager krijgt uit steeds meer landen informatie over rekeningen van Nederlanders. Ondanks werden overeenkomsten gesloten met België, Luxemburg en de Kaimaneilanden. Dinsdag volgt een verdrag met Liechtenstein. Van de speciale inkeerregeling voor mensen met zwart geld in het buitenland hebben tot nu toe bijna 3400 mensen gebruik gemaakt. Ze gaven 730 miljoen euro aan zwart geld in het buitenland op aan de belastingdienst. De brand die het winkelcentrum in Stijn vorige week in de as legde is mogelijk aangestoken. Uit voorlopig onderzoek blijkt dat brandstichting niet kan worden uitgesloten, zeggen de politie en het openbaar ministerie in Limburg. De brand verwoestte 40 winkels en 9 woningen. Het politieteam dat onderzoek doet naar de brand in Stijn wordt uitgebreid. Het RIVM heeft besloten dat een partij vaccins tegen pneumokokken voorlopig niet mag worden gebruikt. De maatregel is uit voorzorg genomen na de dood van drie baby's. Ze overleden vorige maand, een paar dagen nadat ze waren ingeënt. De vaccins kwamen allemaal uit één partij. Het RIVM zegt dat er geen enkele aanwijzing is dat er een oorzakelijk verband is tussen de dood van de kinderen en de pneumokokkenvaccins. Nader onderzoek moet uitwijzen wat de doodsoorzaak is. De baby's varieerden in leeftijd van drie tot zes maanden... Het RIVM krijgt elk jaar 5 tot 10 meldingen van kinderen die zijn overleden na vaccinatie. Dan het weer, wisselend bewolkt en hier en daar buien. Vannacht en morgen droog, alleen aan de kust nog kans op een bui. Morgen ook af en toe zon en maximaal rond 10 graden. Dit was het... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op TV. op tv, radio en internet. ZFM. Met nu Alternative FM. Inderdaad, check my brain. Jemig, wat een geluid. Ik heb daar echt een hele mooie sample voor. Voor deze band die nu in de studio is. En dat is... Play it fucking loud. Jemig, wat een geluid hier. Jezus, ja. Gaat... Het wordt alleen maar beter. Welkom vanavond bij Alternative FM. We zijn er weer donderdagavond op ZFM Zandvoort. Met vandaag een bandje. Project D in de studio, dames en heren. Mag één groot applaus. Woe! Zij gaan straks vijf nummers live voor jullie spelen in de aankomende twee uur. Aangevuld natuurlijk met hartstikke eerlijke nummers uit de Alternative Muziek. En dames en heren, is dat ook iets? Marcus Dames, nog in de studio! Mooi, ja. Ja, ik ben er vandaag ook weer. Vandaag niet veel te horen, denk ik? Nee, ja, heel druk. Een bandje. Dat, uh, vooral als het een groot bandje is. En het wordt steeds groter bij jou, hè? Ja, sorry. Ik wanneer, heb, uh, wanneer koop jij de grotere studio? Geen idee. Dat is mijn volgende plan. En ik zal je van zeggen, over twee weken hebben we een band van vijf personen. En dan moet je dus nog een stap hoger. Ja. Yeah. Fijn, fijn, fijn. Nou, fijn. de volgende, deze band gaat ook uitkomen. komen. Dat is Editors. En nu is Babylon. goede CD ook, een beetje een doomsound zoals we al eerder hadden gezegd. Prachtige band, ja. Wat ook een prachtige band, dus we blijven maar soundchecken, is Project D, welkom jongens. Project D, hallo. Hey. En we praten nu met... Met Nio van Stade, de enige echte gitarist. Van Project D. En ja, wie ja, ja. Nog meer in de studio? Even in de studio? Bronco Kuit, bassist. En wie nog meer? We hebben oh, klimmen. Hidde, Hidde de Jonge. Yo, Hidde. Stade. Ben Hidde, de drummer. En als laatste hebben we nog de... De kleinste. Hey, hey. Danny van Eck, zang en gitaar. Kijk, dat is prachtig. Goed, welkom dat jullie, leuk dat jullie er zijn en welkom. Uh, jullie gaan straks het eerste nummer spelen, dat is ongeveer over een kwartiertje. En welk nummer is dat? Dat is hold on, hold on. Ja, yes. gaaf. Hey, kunnen jullie vertellen wat, u, wat voor type muziek jullie ongeveer spelen? Dat ja. kan Danny dus best. Ze moeten eerst overleggen wie hier weet wat ze spelen. Ja. Nou, dat type muziek, ja, we zijn heel erg uh, geïnspireerd door allerlei uh, bands eigenlijk. Uh, en daar hebben we eigenlijk ja, een beetje een mix van gemaakt. Qua, qua invloeden en natuurlijk onze eigen ingrediënt toegevoegd. En nou is de belangrijke vraag, wie zijn die invloeden? Die invloeden zijn dus onder andere uh, Pearl Jam, Stone Temple Pilots, uh, Queens of Stone Age, uh, Incubus, The, the, the Peppers. peppers. <laughs> Goede invloeden dus. Wat we ongeveer hier ook draaien hoor. Dus jullie zitten dan op de juiste plek dan. Nou, dat zijn wat gek. Wat vinden jullie van de full fighters? Ja, het zit er ook in. Dat is ook een van onze invloeden. Jullie weten uh, dat ja. Dave Grohl laatst bekend heeft gemaakt... dat ze de band op een pauze zetten. Ja, dat weet ik. Ze gaan, na 15 jaar hebben ze een pauze gezet... en ze gaan helaas niet meer spelen in de aankomende tijd. Um, hij vindt ook de nieuwe Greatest Hits niet een Greatest Hits album... maar een meer een micro-library, ja, micro, uh, zoals hij dat ongeveer noemde. Ongeveer ja. wat hij heeft gemaakt totdat ze dood gingen. Dat is geen goed teken. Daarom, ter ere van de Foo Fighters, draaien we hier. Wheels, de nieuwe dus van de Foo Fighters... Stond op de crater sites trouwens. Mattered anymore. I looked into the sky placebo. Ik vind het een lekker nummer, maar... De meningen zijn over de laatste zee natuurlijk verdeeld. Ik had net in de studio we verwacht van... ja, Ze zetten nu lekker nog te, te jammen en een beetje te soundchecken. En wat ik het eerste wat ik vroeg van... Jongens, wat, wat kunnen we spelen? Nou, Queens of the Age kwam langs. Maar ook kwam de zanger met Opeth. En dat is toch bizar, want dat had je niet verwacht. En dan had ik denk ik openf. dan draaien we gewoon een windowpane of een rustig nummer. Nee, meteen keihard Blackwater Park. Ze willen we ook wel een keer wat anders. En gewoon, gewoon knallen. Dus we gaan even keihard aan de metal. Metal! Dus zijn jullie klaar. Twaalf minuten lang. Keiharde muziek. Rockende hel. Ja, en daarna gewoon de eerste OPF. plaatje. En daarna de eerste plaatje van Project D. Dat was een Blackwater Park opaf. Hij doet nog ongeveer 30 seconden een uh, rustig muziekje op de achtergrond. Terwijl de jongens van uh, Project D uh, dit hele nummer hebben verpest voor mij. Terwijl zij de soundchecker waren. Maar dat geeft niet, want het klinkt fantastisch. We gaan straks uh, knallen. Ik uh, zeg, is de band er klaar voor? Is Marcus er klaar voor? Nou. Nou. Nou. nou. nou. Het had beter, beter gekund. Dus ik ga nog wat vertellen. Ja, dames en heren. Ik ga wat vertellen. Er is iets nieuws over Weird Al Jankovic en Flea. Weird Al Jankovic en Flea gaan samen meedoen op een tour van de Pixies. Dat is in Los Angeles, 8 december, gaan ze dus uh, keihard rocken met, uh, met een paar nummers mee van de Pixies. Gaaf om te zien, want ja, Weird Al Jankovic is bekend van de nerdcore, zoals ik dat zo mooi noem. Is toch wel apart met de Pixies samen en Flea van de Rattle Chili Peppers. Over de Rattle Chili Peppers gesproken, we gaan nu echt beginnen denk ik. Nou ja eens kijken of het wat wordt. Kijk, dames en heren, nog een groot applaus voor Project D! Dit is echt goed, dit is echt goed, maar uh, dit is dus Dynamic Rock, zoals jullie het zeggen. Dit is de enige echte Dynamic ja. Rock, reken maar van yes. Uh, kijk, dat is mooi. Uh, ik hoorde wel een paar lichtelijke invloeden wat jullie al zeiden, Queens of the Stone Age, een beetje beukwerk, en uh, we gaan even relaxed uh, even outtunen. Straks nog een nummer van Project D, uh, ongeveer rond de klok van uh, 7 voor 9, ja 7 voor 9, komt de tweede, en nog drie nummers in de tweede uur, dus blijf luisteren. Hier komt Queens of the Stone Age, sick, sick, sick. Ik nu een nieuw Radiohead Street Spirit Fade Out. Radiohead blijft een rare band hey, jongens. Gewoon een album gratis op internet gooien. Zullen jullie dat doen? Ja, ja hoor ik ja, hier ergens. Ja, echt zat. <laughs> ik weet het wel, en het <laughs> wel, ja. Ja, het is een nieuwe muziekmarketing eigenlijk. Hè? Want nou, nou, vroeger ja, ging het via de platenshop ja, en nu gaat het via internet. Ja, ja. Nou, we moeten we misschien nog wel bijvertellen dat de opnames natuurlijk wel op de website komen te staan. Inderdaad, uh, uh, jullie krijgen sowieso de opnames die jullie uh, vandaag spelen. krijgen jullie gewoon gratis ja. met ons mee. Hey, man, dus, dus als jij ook een beentje hebt thuis, hè, uh, je zit nu te luisteren en je hebt een beentje, kom bel ons of uh, mail en je kan ons. op de studio, niet betalen uh, altfm.nl of info.altfm.nl. En dan kan je gewoon net als project die hier in de studio aanwezig zijn. Hé hey jongens, jullie doen heel vaak mee aan, uh, uh, aan bandcompetities. Heb ik al een beetje vernomen, want jullie, misschien kennen de Zandvoorters jullie al van de Kunstfestijn, twee keer hier in Zandvoort. Ja, reken maar. Die hebben jullie gewonnen. Dat is ook fijn om te horen. En welke hebben jullie nog meer gewonnen? Nou, we hebben afgelopen, afgelopen weekend, afgelopen zaterdag, hebben we twee finales gehad van twee bandcompetities. In zowel Briele als in Hillegom. De Dare to be en de Briele pop, popprijs. We hebben, Briele hebben we gewonnen. En daar hebben we een weekend tijd aan overgehouden, dus daar gaan we er komt een cd'tje aan, dat kan Kijk. ik ook vast aankondigen. En wij kunnen natuurlijk de eerste exemplaar wel in ontvangst krijgen. Uiteraard, Kijk. uiteraard. En die wordt elke That's dag gedraaid. Dat, uh, dat weet dat ik ook zeker, je, ja. Dat zou je zeggen. Elke Hartstikke week gaan we goed, he, dan dus hebben wij een deal. De Light City Band Battle. Ja, dit, daar, was ik, daar was ik niet bij. <laughs> ja, Dat komt in het tweede, tweede uur, dat jullie een nieuwe gitarist hebben. Yeah. Ja, hij staat daar, dames en heren. Daar gaan we het alles uh, het fijne van hey. weten. Nu gaan we het nieuwe, of een nummer van ze weer horen. Long Way Home. Mogen jullie eerst vertellen waar het over gaat en dan gaan we knallen? Ja, het gaat over uh, iemand die <laughs> yes. gewoon een uh, lange weg naar huis heeft gegaan. En, nee. uh, ja. en die vreemd gaat. <laughs> ja. Is en, het uh, oh, iets wat jullie meegemaakt hebben? Is het autobiografisch of? Uh, nou, dat eigenlijk niet. <laughs> Oké. <Okay>. Het <laughs> is gewoon eigenlijk wat we voelden bij de schang ja. eigenlijk, qua, qua sfeer. Oké, okay. hij, nou, hij moet naar zijn vriendin, maar hij gaat eerst nog ergens anders langs, ja, ja. Door, hij gaat nog even snacken. <laughs> Even een broodje vee wil halen. Juist. Yes, <laughs> Op dat kan ook. Oké okay, jongens, ga knallen. Hier is uh, Project D met Long Way Home. Uh, lo uh, nog een keer. Hier is Project D met Long Way Home. To you I'm I will type -o. I'll take the long way I will take